5. uur. Dit is Radio 1. Met Jurgen van den Berg. Wie wint de tiende etappe in de Tour straks in Saint-Malo? Blijf luisteren voor het antwoord. Nu eerst het NOS journaal. Ewout de Jong.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 Koninklijk huisverslaggever Menno Reemeijer zegt dat er geen signalen waren... dat prins Frizo het Engelse ziekenhuis zou verlaten. Vorig jaar, toen de prins eh, na dat ongeluk in het ziekenhuis eh, in Innsbruck werd behandeld... en overgebracht werd naar, uh, naar Engeland, werd juist gezegd... dit ziekenhuis, dat Wellington ziekenhuis in Londen, dat is de plek, een van de weinige plekken... ook ter wereld en de beste plek ter wereld, waar hij eh, behandeld eh, kon worden op dat gezegd. Ja, en nu wordt dus gezegd dat verdere behandeling niet noodzakelijk is... Eh, en wordt gezocht naar een andere plek om hem eh, te verzorgen. Deze zomer zal Prins Frizo op paleishuis ten bos doorbrengen waar een medisch team hem zal verzorgen. De komende tijd wordt gekeken hoe hij verder verzorgd moet worden. De koninklijke familie heeft het medisch team van het Wellington ziekenhuis bedankt voor de uitstekende en toegewijde verzorging. Shell is voor het tweede jaar op rij het grootste bedrijf ter wereld. De Nederlands-Britse oliegigant had vorig jaar een omzet van een kleine 482 miljard dollar. Meer dan ieder ander bedrijf, blijkt uit de jaarlijkse lijst van Zakenblad Fortune. Eerder vandaag werd bekend dat Shell weer een Nederlander als topman krijgt. Ben van Beurden. en volgt de Zwitser Peter Vos op. Op de tweede plaats van de lijst met grootste bedrijven staat supermarktketen Walmart. Op plaats drie oliebedrijf Action Mobil. Treinreizigers tussen Amsterdam en Berlijn moeten tot zeker eind volgende maand rekening houden met verdragingen en extra overstappen. De Intercity-verbinding tussen Amsterdam en Berlijn rijdt sinds begin juni niet verder dan Hannover. Voorlopig blijft dat zo. Door overstromingen is een spoorbrug op het traject Hannover-Berlijn afgesloten. Het water is nog niet ver genoeg gezakt om onderzoek te doen naar eventuele schade aan het fundament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 als de tent van zijn opa en oma. Hij is daar weer in bed gekropen en in slaap gevallen. En de jongen werd wakker van het geluid van de helikopter... die naar hem op zoek was. Het weer, zonnig en droog. Met de noordelijke wind is het 19 graden op de wallen. 23 in Zeeland en plaatselijk 26 graden in Limburg. Vanavond en vannacht helder. Morgen in het zuiden nog zon, elders ook wolken. Het wordt 17 graden op de wallen tot 23 in Limburg. ANWB-verkeersinformatie, Jolande van der Velden. Er staat bij elkaar 70 kilometer file. De meeste file staan rondom Rotterdam. Een paar dingen vallen op. Er is een aanrijding geweest op de A10-de ring amsterdam West richting zaanstad Tussen af het Haarlem en knopend Koenplein 4 kilometer... zijn er twee rijstroken dicht. Veel vertraging op de A13, daarna Rotterdam... tussen Delft en het knopend Kleinpolderplein 8 kilometer... heeft te maken met de file op de A20-Gouden richting Hoek van Holland. Daar staat voor het knopend Kleinpolderplein 4 kilometer. Bij Rotterdam Centrum is de rechte rijstrook dichter. Er staat een auto stil. Verder een langere file nog op de A28 van Utrecht naar Amersfoort, tussen Soesterberg en Leuzenzuid, zuid 5 kilometer. Exclusieve software voor relatiebeheer en CRM Archie Hey, wat ik nu heb ontdekt? Hotelkamerveiling.nl Zo leuk om te doen! Zoek een leuk hotel, bied mee en bepaal zelf de prijs voor je weekendje weg. Hotelkamerveiling.nl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 Ik ga naar Management omdat ze zo snel zijn. Vandaag voor 9 uur avonds besteld is, morgen al in huis. En vanaf 20 euro is de verzending gratis. Managementboek.nl Gewoon meer. Radio met Jurgen van der Berg. NOS Radio 1. In Bretagne is de finishplaats van etappe nummer 10. En de situatie is nog steeds ongewijs. Dat wil zeggen, Gio, een kopgroep van 5 met Uslieuwe erin. We hebben hem nog wel hoor, lieve Westra in de kopgroep. maar de voorsprong van die kopgroep wordt toch wel snel minder. 1 minuut en 36 seconden. Nog 34,2 kilometer. En het ziet er naar uit dat het uitdraait op een massasprint. Waarom zou het ook in Saint-Malo niet uitdraaien op een massasprint? Nou ja, de getallen, de statistieken die zijn toch wel duidelijk in het voordeel van de soloisten. in de mannen die niet in de massasprint aankomen. Want op 7 keer finish in Saint-Malo. 1 keer een massasprint. Patrick Sercu was het, die in 1974. 70 won. Stand. Are you reeling in the east? Fekend samen stiliden in 1973, dat was Reeling in the Years. Gio, dat peloton heeft het er ook geen belang bij om die groep te snel in te rekenen. Nee, dus die zullen ook wel een beetje rekenen als die groep wat langzamer gaat rijden. Dan gaat het peloton meteen ook weer wat langzamer rijden. Want ze willen natuurlijk nog even wachten met het inlopen van die groep. Ja, wat zullen we zeggen? De laatste 10 kilometers een beetje. Dan mag het wel gebeurd zijn. En natuurlijk, we blijven erop hameren. Als het straks op de kant gaat, als ze langs de kust rijden... dan zouden we nog wel eens een hele andere situatie kunnen krijgen. En dan is het ook vooral letten op de klassementsrenners. Waar zit op dat moment de Gele trui. Waar zitten de andere mannen in het klassement? Bijvoorbeeld Bouke Mollema en Laurens de Dam. Ik zag ze net al. maken door Lars Boom. Aan de rechterkant van het peloton naar voren schuiven. Robert Geesing trouwens op zijn gemakkie. Helemaal achterin. Met dat rugnummer 192. Hij hoeft ook helemaal niet. Voor hem maakt het niet uit. Als hij in de laatste waaier terechtkomt. Maar die twee, die twee hooggeklasseerden in het klassement. De nummers 3 en 4. van deze Tour van dit moment. Die moeten er natuurlijk wel bij zijn. Het verschil wordt wel snel minder hoor. 1 minuut en 2. 12 seconden nog maar voor Cousin, Oros, Matte, Westra en Simon. En zij rijden Ker Eugène binnen. Een typisch Bretonse naam. Zo kort en krachtig. Ker KER. 168 kilometer afgelegd. 31 kilometer nog af te leggen. Ja, 1 minuut en 10, dan zal het niet lang meer duren voordat wij uh, het jurylid achter de kopgroep met dat vingertje zo naar voren zien gaan. En met zijn arm over elkaar een kruis zien maken. En dat betekent dat uh, de ploegleiders dan aan de kant moeten gaan. Dat men uh, barrage gaat maken en dat wij voor de kopgroep moeten gaan zitten. Maar voorlopig mogen we er nog even achter. Dus zien we ook Luwe Westra op dit moment weer uh, uit het zadel, want de weg loopt weer wat omhoog. Achter Maté, achter uh, Kouze, achter Simol en achter... Die Juan José Oros. En die Basque die heeft het moeilijk. Die heeft het zwaar. Want die zit een beetje naar de anderen te kijken. Van neem maar over. En die schokschoudert alle kanten op. Ja, die wint, die wint, die wint. Die waait hier weer pal, pal, pal op de neus. Pal op kop. En daardoor rijden ze nu weer langzamer dan 40 kilometer per uur. Maar reken maar dat ze echt, echt, echt, echt alles geven hoor. Hier wordt al een klein waaiertje gemaakt. Want de eerste rijder van het groepje rijdt al helemaal aan de rechterkant van de weg. En dan vormen volgen... De andere, zeg maar, aan de linkerachterzijde. Maar dadelijk, ja, het zou me niet verbazen hoor. En iedereen was er heel nerveus voor morgen over bij de start. Als we nog echte waaiers gaan zien. Aan de andere kant, we hebben het al een keer gedacht. Dat was die rit naar Montpellier. En toen kwamen er uiteindelijk ook geen waaiers. Nu, misschien kan het dadelijk in de laatste 20 kilometer van de etappe. We hebben er nu afge... Kijken, we moeten er nu nog der... 31, 32. Dus nog een dikke 10 kilometer. En dan komen we echt bij de kust... Gaan we parallel rijden aan de zee. En dan ben ik benieuwd wat er gebeurt. Om te beginnen ben ik benieuwd of deze vijf en rijden. Want ik kijk nog een keer achterom. En dan zie ik in de verte de politiemotoren die voor het peloton rijden al komen. Het gaat niet lang meer duren. En dan worden ze ingelopen. Ja, minder dan 30 kilometer te gaan nog Bart. Toch het peloton al zo dichtbij. Uh, maar dat zal dus met die wind te maken hebben. Ja, die, uh, de, de, de, de, degenen die het peloton aanvoeren, ja, die zullen steeds harder moeten rijden. Want die druk komt echt van achter. En uh, niemand wil zijn positie verliezen. Uh, de sprinters willen de sprinters wel voorhouden. De klasse mensen. Renners moeten hun klassementsmannen vooraan in de koers houden. Dus ja, je krijgt straks weer allerlei treintjes... en iedereen die, die vecht daar straks voor zijn leven. Ja, want we zien ook beelden nu van vlaggen ook bijvoorbeeld... aan de, aan de, aan de zijkant van, van de weg ook. Het, het waait er echt behoorlijk, hè? Ja, het lijkt erop, uh, het, Maar Sebastian zegt dat het wind tegen is... ja, als ze nu wind tegen hebben, straks draaien we scherp naar links... Ja, dan krijgen ze hem toch echt op de kant. En dan rijden ze langs de kust. Dus ja, dan moet het haast niet anders kunnen... als dat we in ieder geval een uh, of wijers krijgen... of een heel lang peloton ja. met gaten erin. maar Want een zaak voor het peloton is om de jongens op tijd terug te halen... zodat het hele zaakje bij elkaar is en dat ze de boel kunnen controleren. Nee, nee, nee. Die kopgroep is eigenlijk uh, niet van belang nu. Het is meer het belang van, het, van de posities in het peloton. Kijk, die, dat, de, die kopgroep die komt sowieso terug. Dat loopt nu zo snel terug. Omdat het peloton al zo vaart maakt met al die treintjes van voren. Dus uh, ja, dat is eigenlijk de, de strijd... Wat mij betreft, uh, is momenteel in het peloton bezig en de kopgroep is een kwestie van tijd. Goed. Zo. Summarize every day Goed, bij de soundtrack van de zomer van 2013. De groep heet Man Friday en Sunrise Every Day. day. Sebastian is op de motor bij de kopgroep. Geloven ze er nog een beetje in? Nou, Ross probeerde het in ieder geval om er een uh, solo uit te persen. De man uit Pamplona, Noord-Spanje dus, van Euskartel, Euskadi... demarreerde toen de weg naar beneden liep. En die uh, sloeg al even een gaatje, een seconde 6, 7. Maar ja, als de weg naar beneden loopt in dit gebied... dan weet je vrijwel zeker met al die plateauotjes... dat hij daarna ook weer omhoog loopt. En daar viel Oros helemaal stil. En dus hebben we weer een kopgroep van vijf. Want Cousin, Mathé, Sumol en uh, Lieve westra natuurlijk kwamen weer uh, bij hem. Ze draaien nog wel rond, maar ze geloven er niet echt meer in, denk ik hoor. Alhoewel, ze rijden natuurlijk nog wel steeds met een klein minuutje voorsprong. Het peloton komt achteraan gesneld over die hele brede weg. Weg. En je merkt gewoon dat we dichter bij de zee komen. En nu zie ik hem inderdaad voor het eerst. Als ik recht voor me uitkijk. Want we zitten inmiddels voor de kopgroep. Als ik recht voor me uitkijk. In het hele kleine dorpje Le Coudre. 171 kilometer afgelegd. Daar zie ik de zee. De wind wordt ook een stukje frisser. Even kijken. Zijn ze nog bij elkaar? Ik draai me weer even om. Ja, ze zijn nog steeds bij elkaar. En Le Coudre ligt op 26 kilometer van aankomst. Dus nog 6 kilometer. En dan begint echt de route langs de zee. En dan ben ik. Heel benieuwd wat er gaat gebeuren. De vijf in ieder geval nog met een klein minuutje, Gio. Eén minuutje voorsprong en de weg maakt zojuist een hele mooie bocht naar links. En dan komt die wind ook inderdaad van opzij vanaf de zee. Terwijl ik daar ook in het gezicht kijk van Lars Boom... die daar in het midden van het peloton zorgt dat zijn klasse mensrenners uit de problemen krijgen. Ook Contador wordt daar naar voren gemanoeuvreerd. Nou, het zijn vooral ook de klasse mensrenners die proberen op een veilig plekje te komen. Want gaat het zo meteen op de waaier? Dat is natuurlijk de grote vraag. Inmiddels is ook... Kenny van Hummel aangeschoven, vorig jaar deelnemer aan de Tour. Een aantal jaren daarvoor trouwens ook deelnemer aan de Tour. En toen was het gewoon een gevecht, met name tegen de tijdslimiet, Kenny. Maar ja, dit is weer heel ander werk, hè? Ja, we zagen net dat ze aan het grashappen zijn. Uh, iedereen die wil van voren rijden, dus uh, zelfs uh, de berm wordt gebruikt. Uh, we zien nou Froem ook van voren rijden, dus uh, ja, de stress begint nu. Uh, 25 kilometer finale, echte finale gaat nu beginnen. Word je daar als sprinter trouwens niet helemaal gestoord van... als al die klassementsrenners in één keer naar voren komen? Ja, een beetje wel, want iedereen wil op een gegeven moment van voren rijden. Uh, de sprinters die weten dat het hun dag uh, gaat zijn, en uh, moet zijn. en Die hebben heel veel druk op dat moment. En ja, De klasse die willen geen tijd verliezen. Dus uh, ja, de weg is uh, niet breed genoeg op het moment. Nee, het gaat zo breed mogelijk. Het peloton zeggen ze dan vaak is nog breder dan dat het uh, lang is. Uh, gevaar op valpartijen zit erin en? Met deze wind. Het risico op een waaier, hè? Ja, waaiervorming uh, is nu uh, ja, heel gevaarlijk. Ze, ze hebben nu nog wind op kop. Maar uh, ja, zodra de, we, de weg gaat, uh, gaat draaien, dan, uh, ja, dan, dan gebeurt het eigenlijk automatisch. Want de snelheid ligt hoog. Uh, dus uh, de eerste dertig gaan uh, een mooi bolletje voorop kunnen rijden. En uh, ja, daarachter gaat het een lijn uh, worden. En dan, uh, ja, dan, dan is het uh, ja, op het kantje rijden. Jij zit op dit moment bij Vacan Soleil, Rijdt de Tour niet. Maar je hebt ook bij Argos gereden. Nou, dat heette toen nog gewoon Skill Shima wat denk jij dat er nu in de koppen van die mannen omgaat want wij Nederlanders wij kunnen dat hè je rijden wij zijn daarmee opgevoed. en uh, wij, ja, uh, Ik persoonlijk, maar ik weet van heel veel andere renners uit Nederland... vinden het juist heel mooi. Ik denk dat uh, Robert Geesing het misschien iets minder leuk vindt. Uh, oh, die blijft lekker rustig achterin. Thomas de Gent zie ik hier trouwens achterin rijden. Ja, Thomas die maakt zich niet druk. Die rijdt er wel een keer omheen. En uh, die is sterk genoeg. Maar uh, ja, je ziet nu uh, Mollema, die, die rijdt goed van voren. Die weet ook, uh, ik moet van voren zitten... Maar je ziet ook Kevin, is je zit af en toe zo een beetje rechts-links te kijken. van jongens, uh, donderstralen op, want uh, jullie rijden mij in de weg. Ja, het lijkt net alsof hij wil zeggen van... jongens, ik rij jullie toch op die calls ook niet in de weg. Inderdaad. Ja, maar ja, goed, die jongens uh, ja, die hebben iedere dag stress. Uh, de mensrenners. en die mogen in dit soort etappes echt geen tijd verliezen. En uh, dat wordt hun uh, ja, iedere dag weer uh, herhaald dat ze van voren moeten blijven. En uh, geen domme tijdsverlies uh, mogen oplopen. De massasprint hier, jij hebt hem gezien. je hebt die laatste kilometers gereden. Uh, is het een gevaarlijke sprint? Uh, in principe het blijft het een beetje links rechts uh, flauw draaien. Uh, Eén punt uh, dat ik zeg van nou, dat was wel gevaarlijk. Op 5,5 kilometer voor de finish gaan ze een chicaan in een dorpje rechts links. En dat, uh, dan draaien ze eigenlijk van een brede baan uh, naar een uh, ja, wat smaller weggetje eigenlijk op rechts links. Uh, ja, dat kan wel eens gevaarlijk zijn. Uh, nou ja, iedereen wil van voren zitten, dus de weg kan niet uh, breed genoeg zijn op dat moment. Uh, plus dat het op 2,5 kilometer uh, gaat het een keertje uh, ja, met, met, met uh, vlugheubeltjes en... Uh, daar kunnen uh, sprintersploegen nog wel eens elkaar een beetje in de weg gaan rijden. Het gaat nee. gebeuren, hè, denk ja, ik. Want ja, ze zijn ja, er ja. een beetje mee bezig, dat manoeuvreren. Je kunt het gewoon zien. Ja. ja, de Nederlanders, de Belgen, ja, die kunnen dat. Die gaan zich een beetje op het kantje ja, zetten. Ja, de, de weg is niet breed genoeg. Ze rijden elkaar uh, gewoon ook de berm in en uh, ja, klem zetten. Uh, maar ja, goed, de Nederlanders uh, doen goed mee. Uh, Lars Boom uh, daar met Mollema... Die jongens zijn wel scherp en die willen echt geen, uh, geen tijdsverlies uh, leiden. We zagen ook Mikal Kwiatkowski natuurlijk. Ja, een man die het ook kan. Een pol die is ook wel gewend om even door te buffelen. Nog even over die massasprint. We hebben vier verschillende winnaars gehad hier van de sprint. Laten we die sprint van Sagan niet helemaal meerekenen. Daar waren weinig sprinters bij. Oh. Maar die drie anderen. Um, ja, je hebt, uh, nou ja, dat zijn ook eigenlijk uh, de drie jongens met een uh, mooi treintje. Uh, dan heb ik het over Kitto, Cavendish en uh, Greipel. Uh, Sagan uh, heeft ook een goede ploeg rond hem. Uh, die willen voor de groene trui gaan. Um, dat zijn wel eigenlijk uh, de vier mannen die, die voor, de, voor de winst gaan, uh, gaan rijden. Uh, Wie vind jij de beste? Wie vind jij op dit moment absoluut de snelste man? Uh, ja, ik denk Grijpel. Kijk, Greipel... Uh, ja, die doet ook de tussensprints en zo mee. Dus die, misschien dat hij daar een beetje tijdsvlies mee, mee oploopt. Of tijdsverlies, een beetje kracht, kracht verspeelt. Maar, maar ja, goed. Uh, we gaan het zien op het einde. Ik denk dat Kittel met, uh, met Argos... Uh, die, die verspelen eigenlijk geen energie in, het, uh, ja, in de tussensprints. Dus die gaan ook scherp zijn. We zien nu, uh, Saxo die, die probeert iets te, te, te ondernemen. Ze rijden nu uh, langs het water ook. En je zag net al dat... Uh, als ze het een keer op de kant willen gooien. Alleen ze zitten daar met drie mannen. Dat is net iets te weinig. En je zag ze kijken naar waar zit de gele trui. Waar zit Christopher Froome? Natuurlijk Saxo met Alberto Contador. Misschien toch wel de voornaamste uitdager. Met valverde van Christopher Froome. En een ploeg natuurlijk. Die ook geleid wordt door Bjarne Ries. Dat gebeurt waarschijnlijk op dit moment wel op afstand. Maar Ries was natuurlijk de man van de masterplannetjes. Als het aankwam op waaierijen. Nou, voorlopig draaien ze hier over een peloton. Over een rotonde heen. Gaat het weer even om. Omhoog in een dorpje. We hebben nog 21,9 kilometer te rijden. En het verschil tussen de kopgroep en het peloton teruggebracht na 30 seconden. Was dat. Gio. Ja, dan gaat het toch mis, uh, Jurgen. Op een rotonde, gewoon Antonio Fletcher die daar uh, tegen de grond smakt. En nu wel weer meteen op de fiets zit en probeert het gat dicht te rijden. Maar ja, het tempo in dat peloton zit zo hoog. En Fletcher, ja, die kun je er maar beter wel bij hebben in zo'n finale. Zeker als het op het kantje gaat. Want hij kan dat natuurlijk als geen ander. We weten dat hij met name in Vlaanderen, in Noord-Frankrijk, in Nederland... dat soort wedstrijden kan hij goed aan. 20 kilometer nog. Kenny, nog even. Fletcher is ook uh, een belangrijke man voor Danny van Poppel. En uh, ja, die... Ja, eigenlijk een uh, hele belangrijke pion in, in de trein van, uh, van uh, vakantie leidt deze jaar. Het is wel heel jammer dat hij nu uh, ten val komt. Maar misschien uh, er is er nog tijd om op te schuiven. Al is de, uh, ja plek in het peloton is moeilijk om nog uh, op te schuiven. Hij zal tussen de wagens door moeten rijden om dan uiteindelijk weer bij de staat van het peloton te komen. En dan inderdaad er nog maar weer eens even voorbij op die lastige wegen. We hebben nog steeds een kopgroep uit hoeveel man bestaat die hier, is, Ja, volgens mij nog maar uit uh, vier man. Maar het is een beetje draaien en keren nu uh, hier uh, vooraan. Maar volgens mij is het Westra die eraf is. Ja, Westra is eraf. Die heeft uh, het laten lopen. Lieve Westra laat het uh, voor wat het is. Dus hebben we hebben we Cousin, Mathé, Oros en Julien Simon nog uh, vooraan. Als we het uh, stadje, dorpje Cancal achter ons laten het uh, dorpje uitrijden. De weg is breed. En langzaam maar zeker gaan we dus uh, beginnen aan die bocht. Die bocht naar links. Want die komt zo'n beetje rond Port-Mer. En laten wij daar met de motor nu dan zo'n beetje binnenrijden. Ja, daar is het bordje. Kilometer 179. De wind komt daar vanaf de zee. Dat is te zien nu rechts schuin rechts van voren en dadelijk slaan we dan linksaf, gaan we dus parallel rijden aan de, aan de zee en dan uh, ben ik benieuwd wat er gaat gebeuren in die laatste kilometers richting Semmelo. die laatste 18 kilometers. Ook oh, gevaarlijk punt hier, weg wordt ook nog smaller met zo'n uh, middengedeelte weer, het is opletten geblazen, het zal de stress alleen maar doen verhogen, de stress in het peloton aan het einde van deze hele hele lange dag.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 Een patrouille van de Nederlandse politietrainingsmissie in Afghanistan is zondag beschoten. Er vielen geen slachtoffers, wel raakte een van de drie voertuigen van het konvooi beschadigd. In de auto zaten ook commandant Brinkman en een Nederlandse diplomaat. Ze wilden in de plaats Ganabad de opening van een gerechtsgebouw bijwonen. Prins Frizo is vanuit het Wellington-ziekenhuis in Londen... naar Paleishuis ten Bos gebracht, dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Deze zomer zal Frizo met zijn vrouw, prinses Mabel... en hun dochters doorbrengen op Paleishuis ten Bosch. En daarna wordt bekeken hoe hij verder verzorgd moet worden. Zijn gezondheidstoestand wordt nog steeds omschreven als zorgwekkend. De Spaanse krant El Mundo zegt nieuw bewijs te hebben... dat de huidige Spaanse premier Rajoy eind jaren 90 geld uit een illegaal fonds heeft ontvangen... Agrooi was toen minister. De krant heeft kopieën van de boekhouding van het fonds... inmiddels overhandigd aan het Hoge Rechtshof. En terreinreizigers tussen Amsterdam en Berlijn... hebben tot zeker eind augustus te maken met vertragingen en extra overstappen. De intercity-verbinding tussen Amsterdam en Berlijn... rijdt sinds begin juni niet verder dan Hannover... maar waar een spoorbrug dicht is als gevolg van overstromingen. Het water is nog niet ver genoeg gezakt... om de brug te inspecteren en eventueel te herstellen. Dat is het nieuws op dit moment. De weerswachting, Peter Kuipers-Munneke. Het is vandaag weer een zonnige dag en ook vanavond blijft het uh, helder. Ja, de komende 24 uur dan krijgen we te maken met wat bewolking. Dat gaat wel ne vrijwel nergens leiden tot neerslag, maar we krijgen dus wel die bewolking. Die drijft vannacht in het noorden al binnen. En het koelt daarbij af naar een graad of 11 tot 13. Mogelijk ontstaat er hier en daar ook een mistbank. Ja, en morgen dan bereidt die bewolking zich overdag uit naar het midden... en lang langzamerhand ook naar het zuiden van het land... Maar in het zuiden blijft het dus nog wel het grootste deel van de dag vrij zonnig. De wind die komt uit het noorden, daarom is het wat kouder morgen dan vandaag. Het wordt een graad of 18 in het noorden tot 24 graden in het zuidoosten. Na morgen dan schommelt de middagtemperatuur zo rond de 20 graden. Zon en wolken die wisselen elkaar af en het blijft droog. ANWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Waar staat het vast in Nederland? Op zo'n 35 plaatsen, Jurgen. De meeste vertraging bij Rotterdam, maar Amsterdam doet ook aardig mee. 130 kilometer vielen bij elkaar. Wat opvalt is de aanrijding die we hadden op de A2. Utrecht richting Den Bosch. Tussen Waardenburg en knooppunt Empel 6 kilometer. Alle rijstroken zijn weer open. Door de werkzaamheden op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt Badhoofdorp en het rinkvaart Aqueduct 6 kilometer. Een aanrijding op de A5 Haarlem richting Hoofddorp. Voor knooppunt De Hoek 3 kilometer. Ook een ongeluk op de A6 Amsterdam richting Lelystad. Bij Almere Stad 4 kilometer, daar is de linker dicht. Nog de nasleep van een aanrijding op de A10 de ring Amsterdam-West richting Zaanstad. Voor knopend Koenplein 10 kilometer. tijdje was er op de A20 bij Rotterdam een rijstrook dicht. Daardoor is het aardig vastgelopen op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen de knopende Ridderkerk en Terbresseplein 10 kilometer.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 Hij schetst het beeld van een grimmige wereld die schuilgaat achter uw PC. Kijken dus, altijd wat om 5 over 9 bij de NCRV op Nederland 2. Sebaschio, ploeggenoten zoeken elkaar op aan de voorkant van het peloton. Ja, en soms uh, dan zoeken ze elkaar ook nog op een achterkant van het peloton. Want ik zag zojuist Pierre Roland, de man in de bolletjes -trui die teruggebracht werd aan de staat van het peloton door Thomas Veclaire. Die ze hebben dus weer aangesloten. Die doen natuurlijk hier absoluut niet mee. Want dit is het werk voor de grote, sterke mannen vooraan in het peloton. Ik zag zojuist een staaltje arm drukken van uh, Lars Boom... met een van de collega's van Argo die hem in de weg reed met de ellebogen tegen elkaar aan. Het gaat echt op het scherps van de snede. Terwijl ze nu echt langs de kust rijden, de windpal van opzij staat. En ze hebben de kopgroep nog steeds niet te pakken, ...want het is 14 seconden. Voor Cousin, voor Mathé, Oroz en uh, Julien Simon... ...ja, als je naar rechts kijkt over de duinen heen... ...prachtig uitzicht over die uh, diep donkerblauwe zee. Maar dat zal het peloton niet doen. Nee, daar is het nu vrouwen en kinderen eerst, hoor. Daar is het nu inderdaad. Weg, weg, weg, jij. Dit is mijn plekje Hier wil ik zitten met mijn kopman. En dan moet je ook nog eens opletten op dat vele publiek... ...dat hier uh, ze nu en dan twee rijen langs de kant van de weg staat. Dit is een prachtig uitgetekende finale. Maar als ik naar achteren kijk, tussen uh, dat publiek door... heel veel van die zwart met witte vlaggen van Bretagne... dan zie ik dat het peloton nog altijd nagenoeg compleet is. Nog geen scheur in het peloton, nog geen waaiers. Maar ook nog altijd die vier man vooruit. Zonder Nieuwe wedstrijd. dus inmiddels. Die zit terug in het peloton. 15 seconden nog voor de kopgroep. Tourartiest! Quand je me tourne vers mes souvenirs, je revois la maison où j'ai grandi, il me revient des tas de choses, je vois des roses dans un jardin, là où vivaient des arbres maintes. La ville est là Et la maison Les fleurs que j'aimais tant N'existent plus Ils savaient rire Tous mes amis Ils savaient si bien Partager mes jeux Mais tout doit finir Pourtant dans la vie J'ai dû pâtir les larmes aux cieux, mes amis me demandaient pourquoi pleurer. Découvrir le monde vaut mieux que rester. Tu trouveras toutes les choses qu'ici on ne voit pas. Dès ce coin de mon enfance, je savais déjà que j'y laissais mon cœur. Tous mes amis enviaient ma chance, mais moi je pense encore à leur bonheur, à l'insouciance qui les faisait rire. Et il me semble que je m'entends. Degen 66-tourartiest François Zardi. Ze was Hebben ze de kopgroep alles een keer te pakken? Nee, nee, nee, nee. nee want uh, die vier die rijden nog steeds euh, vooraan. Maar ja, het gaatje is zo klein dat als ze achterom kijken... Dat ze nou bijna recht in de ogen kunnen kijken van David Miller onder andere. Die daar ontzettend hard aan kop sleurt. Dat Peloton steeds dichterbij brengt. En we zien dan ook al die mannen van Argo Shimano daar in het wit. In het, ja, aan de rechterkant in het midden wou ik zeggen. Maar naast de ploeg van Mark Cavendish zien we ze daar rijden. En het gaat denk ik niet meer gebeuren hoor. Het gaat niet op de kant. We gaan gewoon af op de massasprint in Saint-Malo... dadelijk met een compleet peloton... als er tenminste niks geks gebeurt in die finale. Nog maar uh, acht seconden... voor uh, Cousin, Mathé, Oroz... en uh, Julien, Simon... zitten dus inmiddels dik in de laatste tien kilometer. Wegloopt omhoog. Ja, dat is natuurlijk helemaal lastig... als je al de hele dag op kop rijdt... de rit die uh, zo rond de klok... van uh, één uur begon. Dus ze gaan dadelijk collega's tegenkomen... die ze vijf uur lang niet gezien hebben. Dus dan hebben ze wel eventjes wat te vertellen... wat ze gedaan hebben... Vandaag. Nou, we hebben heel de dag op kop gereden. Eerst met Liewe Westra, de Nederlander er nog bij. En die liet zich dus een minuut of vijf geleden uh, afzakken. De beschutting die er nu nog is, die houdt dadelijk weer een beetje op. Maar zo dicht langs de kust als de net rijden we niet. Maar dan komt de wind toch weer behoorlijk langs uh, van, de, van de zijkant. Nog heel, heel even mogen ze genieten. De vier vluchters. Ik ben trouwens benieuwd wie er straks zal worden uitgeroepen... tot de strijdlustigste rennen van de dag. En natuurlijk wie er gaat in de laatste acht kilometer op weg naar Semelo. Bart Voskamp, de uh, uh, peloton bleef uh, toch bij elkaar. De wind uh, in die zin speelde niet een rol. Van nee, betekenis. nee de, nou ja, er was wel wind genoeg, maar de, nou ja, de, de wind, waar de wind vandaan kwam was niet juist. Ze hebben volgens mij veel wind achter gehad, want er werd enorm hard gereden. En je ziet het nou een beetje stagneren. Uh, treintjes proberen elkaar op te zoeken. Het gevaar is als tempo teruggaat dat alles van achter een beetje terug komt Dat je als trein uh, niet meer compleet bent straks. Ja, ga je wel als trein op kop rijden, ja, dan zit je weer te vroeg op kop. Het is dus een beetje natuurlijk uh, anticiperen op wat er gaat gebeuren. Maar dit is de fase dat uh, dat, dat rijden, dat, dat gevaar is voorbij nu. Uh, en, en nu gaan de sprintersploegen zich uh, positioneren. Ja, het is, te, het is te kort denk ik om nog het uit elkaar te kunnen trekken. Ze draaien op het parcours nog wel een beetje wat verder naar links. Dus uh, misschien dat ze achter in de problemen komen. Maar ik denk voorin, uh, voorin gaat er niet zoveel meer gebeuren. Nieuwe Westra maakt het deel uit van die kopgroep. Uh, was een groepje van vijf. Intussen vier. Heeft zich laten terugzakken. Je ziet de jongens uh, voorin die vier nog steeds doorkachelen. Uh, uh, waarom eigenlijk? Want je weet dat je gepakt wordt. Ja, je weet dat je gepakt wordt. Maar goed, als je dan toch de hele dag vooruit rijdt... dan kun je beter in de finale ook nog in beeld rijden. En af en toe probeert er eentje ertussen uit te glippen. Want die wil de rode rugnummers hebben de, van de meest strijdlustigste renner. Dus dat, uh, dat speelt ook nog een beetje mee. Dat zijn allemaal prijzen die je onderweg dan nog kan oppakken. Dat gaat dan mee in de hoofden van die renners. Ja, dat zijn dan troostprijzen. Mag je dan even het podium. En daar hangt, hangt natuurlijk een, een geldbedrag aan. Daar heb je niet uh, helemaal voor niks gereden. Nou, we zagen wel een, een heel wat kilometertjes... zolang die, die wind zeg maar, van de zijkant kwam... toch een, een hoop zenuwachtigheid in het peloton. Ja, want uh, je weet, kijk, die ploegleiders... die zitten door de, de oortjes te tetteren van naar voren naar voren. Je mag geen tijd verliezen. Die sprinters moeten van voren blijven. Nou, de, alle, alle knechten moeten van voren blijven. En die moeten allemaal een positie innemen. Dan kan de weg tien meter breed zijn. Maar ja, meer als, als tien renners naast elkaar, dat kan niet. Dus dan moet je af en toe een keer door het gras erheen... of misschien een keer met je handen iemand een duwtje geven. Grashappen, hoorde ja, ik niet ja, Grashappen al, ja, ja. Je moet er toch een beetje mee oppassen. Want er staan ook allerlei mensen er de kant te kijken... met honden en kinderen. Ja, die moet je ook niet over de voeten nou. Um, ja, we, we kunnen er helemaal niks van zeggen, maar zeg het maar Bart, wat gaat er gebeuren nu? Ja. Uh, wie, gaat hem, wie gaat hem winnen vandaag? Ja, wie gaat hem winnen? Ja, Krijpel is uh, wel goed bezig geweest. Die was uh, de laatste keer natuurlijk wel rad, maar ik hou toch op Dis, dat is volgens mij de snelste. Goed. Uh, we gaan het meemaken daar in de straten van Saint Malo, de ontknoping van de tiende etappe. Wie gaat hem winnen? Sebas en Gio. Gio, ja, as we speak, uh, wordt de kopgroep ingeslopen. Inges, uh, Cousin, Oros, Mathé en Simon zijn er aan voor de moeite. Hé, hey, en dan is er nog een coureur van het Franse, Sojasun... die probeert uh, te demareren in de slotfase. Maar ja, daar zitten meteen al wat mannen in het wiel. Onder andere een van de mannen van Orica Green Edge. En uh, Kenny van Hummel zit nog steeds naast me. Eén dingetje, Kenny, je kunt merken... dat gewoon Antonio Fletcher er niet meer bij zit bij vakantielei. Ja, de organisatie bij ons is uh, ja, bij vakantielei DCM een beetje weg. En uh, daar kun je toch wel zien... dat. Er een ervaren man als Fletcher op het moment niet meer aanwezig is. De communicatie is niet goed meer. En uh, je zag net dat uh, ja, eigenlijk Chris Boekmans een beetje voor Green Edge op kop aan het draaien was. Omdat uh, ja, hij niet in de gaten had dat uh, op dat moment Danny van Poppen niet meer in het wiel zat. Dat gebeurt allemaal in de hectiek van de finale. Vijf kilometer nog voor de kopgroep. Tempo gemaakt inderdaad door Stuart O'Grady. De oude rot uh, in de proef van Orica Green Edge. En dan zien we daar al die grote mannen, al die sprinters, zien we daar in het wiel zitten. Voorlopig gaat alles nog goed, Sebas? Voorlopig gaat alles inderdaad prima, want het is op twee lastige bochten bij het binnenrijden van Semelona. Tot nu toe een ja, aardig goede aanloop, hoor. maar op het moment dat ik het zeg, daar loopt de weg toch wel, of wordt de weg toch wel weer wat smaller. Nog geen dranghekken in de laatste vijf kilometer. Niet dat half op de weg staat om te kijken waar ze blijven. Nou, ik kan ze vertellen, ze komen eraan. En nu is het Michael Kwiatkowski, de Poolse kampioen die het tempo maakt aan kop van het peloton. Dat is toch een bijzondere renner, want zondag zagen we hem nog gewoon in de groep met favorieten zitten. Probeerde hij het nog even in de laatste afdaling weg naar Bagnere de Bigot. En nu maakt hij gewoon tempo voor Mark Cavendish daar in die ploeg. Hij gebaat in de richting van zijn ploeggenoten. Van jongens neem nou over, maar ze nemen niet over voorlopig. Rijpol zit daar trouwens ook prima in positie. Daar achter de mannen van Omega. En aan de rechterkant van de weg, daar zien we het wit. Het wit van Argos. En ben je benieuwd of Nicky Terpstra nog zijn werk kan doen. Ook in deze fase van de wedstrijd. De laatste vier kilometer. Voordat Peloton daar dadelijk Tenderend Semalo in komt. Dat wordt best wel link hoor. Best wel link. Net voor het passeren van de laatste drie kilometer. En nu is het Sylvester van Chavanel met nog 3,3 kilometer te rijden, die tempo aanvoert in het peloton, bijna bij die verlossende. Drie kilometer, dan weten de klassementsrenners dat er vanaf dat moment in ieder geval geen tijdverlies meer wordt geleden als er valpartijen zijn. Maar ze moeten natuurlijk niet lossen. En we zien gaten aan de achterkant van het peloton. Dat breekt het op sommige plekken. Ik ben benieuwd of daar nog mannen voor het klassement bij zitten. In ieder geval Thibaut Pinot, de Fransman die het vorig jaar zo goed deed. Zo werd hij tiende volgens mij uit mijn hoofd in het eindklassement. Maar hij rijdt tot nu toe toch een waardeloze toer. Die Pinot vraagt zichzelf ook af wat hij hier doet. En is geen sprinter. En daar gaat het toch nu ook eventjes dan bijna in de laatste drie kilometer dus. Ja, over communicatie gesproken. Nu was het weer een man van Orica die tempo maakte en die kijkt om en die denkt: hé, hey, waar is Matthew Goss gebleven? Gos, die we eigenlijk al deze hele tour niet van voren hebben gezien in de massa -sprits. Ik zie wel dat Boy van Poppel inmiddels naar voren wordt gebracht. Ik dacht dat het door Chris Boekmans was die daar het tempo maakte en zorgde dat hij mee vooraan kwam in dat peloton. Nu weer een flauwe bocht naar uh, links. En dan wordt het tempo gemaakt door de trein van André Greipel. Dat treintje zit er het best bij. En waar is dan die trein van Argo Shimano? Waar zit Kittel? Kittel zit aan de rechterkant van de weg, maar moet nog flink wat meters goed maken. Het was zelfs gewoon Antonio Fletcher die daar Boy van Poppel naar voren bracht. Je ziet trouwens ook Christophe, zie ik daar zitten. De man van Katusha. Ja, heeft ook niks gewonnen dit jaar. Is natuurlijk niet zo gemakkelijk ook om een toeretappe te winnen. En eigenlijk als ik kijk, dan zie ik Greipel toch wel in ideale positie zitten. En moeten ze zich bij Argos het rompers, rompers rijden. Om Kietel in een goede positie te brengen. Ze gaan de boog van de laatste kilometer. Daar gaan ze nu onderdoor. Dan is het tempo maken. Twee ploegen naast elkaar. Bad schouderduw daar van de man van Lotto in de richting van een van de mannen van Algo Shimano. En dan moet Kittel daar gewoon rustig blijven zitten. Houd dat wiel van André Grijpel in de gaten. Waar zit Mark Cavendish? Die moeten we ook nog in de gaten houden. En daar zien we hem aankomen. De gang maakt door Gert Steegmans. Maar het is Grijpel nog steeds in ideale positie. En Cavendish die laat Steegmans rijden. Die laat een gat vallen met Steegmans. Steegmans die rijdt nu voor de anderen. Die rijdt nu voor Greipel. Cavendish wel in het wiel van Grijpel. En dan kijk ik naar Kittel die dan ook rondkijkt. Van kan ik daar nog bij in de het is de sprint die gaat nu beginnen en dan kijken we naar Kittel die nu uit het wiel komt. Oh, valpartij daar, valpartij van John Tegenkop! En dat is het Kittel die daar omheen kan komen. John Tegenkop ligt op het afstand. en Grijpel gaat de etappe pakken. Oh, is het Kittel, het is Kittel, het is Kittel. Kittel wint de etappe voor André Grijpel. voor Mark Cavendish, voor Peter Sagan. Oi, oi, oi, oi, oi, wat een sprint was dat zeg. En wat reed hij die laatste bocht? slim. Twee voor Marcel Kittel. En dan kijken we. Nee, het is niet kop. Het is Tom Velers die daar heel hard op het asfalt is geklapt. Tom Velers, de lead-out eigenlijk voor, uh, André, uh, voor Marcel Kittel. Die klapt daar op het asfalt. Ja, dan gaat het mis op het moment dat hij zich laat uitpollen. Want op dat moment klapt hij tegen de schouder aan van Mark Cavendish. En valt hij hard hoor. Heel erg hard. En dan denk je dat André Greipel hier die sprint heel erg gemakkelijk gaat winnen. Maar dan komt Kittel. Ja, uitgeslagen positie. Ongelooflijk, Kenny. Ja, ja, ja. Hij, uh, kwam, uh, ja, hij komt van ver. Maar uh, ja, hij weet toch nog net uh, kruipen te remonteren. Sterke sprint van hem. Veel uh, is hard onderuit gegaan. Hij oh. heeft heel wat uh, huid op het asfalt laten liggen. Denk. Ja, hij loopt wel weer gelukkig. Het uh, ja, is, is, is een beer van een kerel natuurlijk. Jij kent hem heel erg goed. Hij kan wel tegen een stootje. Sprinters zijn harde mannen en uh, die staan morgen gewoon weer op en uh, gaan weer verder. Jongen jongen, maar de Sterk, manier was echt ongelooflijk onderdoor komt bij André Grijpel. Ik had hem al aan Grijpel uh, gegeven en Steven D'Alebout, bij wie sta jij? Bij Tom Dumoulin. Tom, ja, jij zegt, ik weet niet wat ik moet zeggen, jullie hebben gewonnen met Kietel. Maar er gebeurde ook wat anders in die finale. Ik kan er nu even niet uh, blij mee zijn, want uh, ik zag... Uh... Tom Velers heel hard vallen, dus ik hoop dat hij oké okay is. en uh, pas, als, uh, pas als hij oké okay is, kunnen we hier blij mee zijn. Ja, wat, wat gebeurde daar precies? Ja, Dat heb ik niet gezien. Ik zat op 20e stelling of zo. Ik kon er niet meer langs. Um, en toen zou ik hem vallen, dus ja. Uh, yeah. En dat ging hard? En dat ging heel hard, ja. Uh, maar, maar hoe ging die finale verder in jouw ogen? Uh, ja, verder ging het goed. We zaten goed in positie en uh, ja, we winnen. Maar uh, ja, dat is nu even niet, uh, niet het belangrijkste. Het belangrijkste is dat uh, Tom Velers oké okay is en dan... Uh, kunnen we eventueel de champagne okay, nou Ik krijg inmiddels door, via mijn oortje, dat het er redelijk goed uitziet voor Tom okay. Nou, dan uh, misschien ben ik toch wel een beetje blij. <laughs> ja, dat deed deze etappenzegen voor jullie. Ja, dat is wel uh, heel mooi. Kun je aangeven hoe, hoe hectisch die finale was? Het was de hele dag natuurlijk uh, afwachten op die laatste 25 kilometer. Maar hoe erg was die oorlog die daar gevoerd werd? Uh, ja, met die wind ook nog uh, erbij. Dus uh, alle klasmensrenners wilden van voor zitten en alle ploegen. Dus het was uh, heel hectisch, maar we zaten goed van voren. Did u, hear u, Tom. Wat? Thomas Wedel. Marcel Kilter komt ja, erbij. Ja, inderdaad, iedereen die erbij komt uh, nu Kitter bij, bij, uh, bij uh, Tom Dumoulin. Tom du Ah, kijk eens aan. Steven Dalenboudt ja, staat ja, nu ja. met Marcel Kittel. Steven. Ja, nee, nee. Goed, Marcel Kittel kwam er even voorbij. En die had het nieuws over Tom Velers nog niet gehoord. Uh, en Tom Dumoulin moest hem dat nieuws inderdaad uh, vertellen. Uh, het, uh, het blije gezicht van Marcel Kittel betrok meteen. Um, en werd toen meteen verder afgevoerd naar, de, naar het podium... waar hij zo meteen uh, gehuldigd zal worden. Ja, we uh, zien uh, hem daar inderdaad ook rijden zo in de richting van het podium. Al die mensen natuurlijk eromheen. Wat is dit een knappe overwinning. Ik vond dit eerlijk gezegd de mooiste massasprint van deze Tour. Zo spectaculair, ja zo zo gevaarlijk ook wel. En de manier waarop hij uiteindelijk Grijpel te grazen neemt. De ene Duitser neemt de andere te gazen. Maar hij doet het echt op een geweldige manier. Want Grijpel was op gewonnen koers. Het is onvoorstelbaar hoe hij daar nog met een uiterste krachtsinspanning eroverheen komt. Cavendish in geen velden of wegen te bekennen. Die wordt trouwens derde achter André Grijpel. Dan gaan we even die uitslag doen. De eerste tien. Peter Sagan vier. William Bonnet. De sprinter van La Française des Jeux. Die eindigt op de vijfde plek. Dan hebben we Christophe op de zesde plek. Samuel. Dumoulin die staat op 7. Dan Reza 8. Danny van Poppel gewoon toch weer in de top 10 op 9. En 10 Rogas. Steven, Danny van Poppel? Nee, ik sta nu bij Roy, Cur ja. bij Roy Curvers. Uh, Gio, ja Roy... Okay. Ja. Ah, kijk, en inmiddels komt Tom Velers voorbij rijden met een uh, beschaafde schouder. Want dat was eigenlijk even de vraag van jullie in de ploeg. Enerzijds natuurlijk blijdschap over die overwinning. Uh, maar anderzijds de zorg over, over Tom Velers. Ja, precies. Dan, uh, ik, ik heb mijn werk gedaan tot, uh, tot 12, 1300 meter. En uh, als je dan op de fitness aanbol ziet Tom daar eerst liggen... Dan, eh, dan, ben je gewoon, eh, dan ben je eigenlijk eh, bang dat hij eh, er iets aan overhoudt. En eh, Als je dan eh, over de streep komt eh, en je hoort dat Kittel gewonnen heeft... dan ja, dat is dat echt eh, een dubbel gevoel. Ja. Maar eh, ja, ik zag Tom net weer en hij zegt even, dat hij oké okay is. Dus eh, nu kunnen we echt blij zijn. Ja, nou, hij zat weer op zijn fiets in ieder geval. Ik kwam voorbij stiefelen op weg naar jullie ploegbus heen en gaan. Ja, ja, ja precies. Die zal zich goed laten verzorgen dat de dokter En wat dat betreft eh, morgen een tijd dat kan hij zien komen. Ja, felicitaties. <laughs> Wie dat zo geslagen, hè? Onder andere van Abbott en Veulingen. Ja, precies. Nee, Super mooi. We hadden, uh, na die overwinning op Corsica een aantal sprints die. Ja... Waar we kleine, kleine, beetjes, uh, kleine procentjes laten liggen en dan weet je dat het uh, op dit niveau afgestraft wordt. En, ja, toch goed de koppen bij elkaar gestoken gisteren en vandaag. En, uh, en uh, opnieuw een plan gemaakt en er vol voor gegaan. En, maar wat spreken ja. jullie dan af als jullie de koppen bij elkaar steken? Wat moest er dan beter? Ja, je moet je concentreren op de, de kleine foutjes die, uh, die je de vorige keer maakt. Dat je die niet weer maakt. En, uh, en, en vooral vertrouwen op elkaar. En, wat waren die foutjes? Ja dat, dat je, dat je een beetje, um, ja dat we een beetje te, te gretig waren en... Uh, daardoor niet uh, het geduld hadden om uh, echt allemaal bij elkaar te zitten. Om die, die, die split, sec split seconds die je nodig hebt om echt gegroepeerd te zitten. En waardoor uh, je ja, ja, echt voor elkaar, uh, voor elkaar kan werken. Uh, om, om die rust te bewaren. En te vertrouwen dat, uh, ja, dat, dat we gewoon met z'n allen heel sterk zijn. Ook al komen we op twee kilometer vanaf de plek 20, Dan kunnen we het nog als we het allemaal samen doen. Ja, wat dat betreft, dat was anders dan we de afgelopen dagen hadden gezien. Hè? De afgelopen sprints hadden gezien. Ja. lukken jullie kwamen later. Ja, precies. Dat is, normaal onze, dat is normaal ons sterke punt, dat we het heel goed weten te timen en... Uh... En, en ja, met die overwinning en, uh, uh, ja, is iedereen gewoon gretig om, om zijn werk te doen. En uh, vergeet je af en toe uh, uh, vasthouden aan je, aan je, je, je, kern, uh, je kernkwaliteiten. En uh, dat hebben we vandaag weer gedaan. Nog één ding. Weet jij hoe die valpartij van uh, Tom Veles is ontstaan? Nee, nee, nee. Ik, uh, als ik mijn werk gedaan heb, dan, uh, dan moet ik eerst eventjes uh, uitheigen En uh, dan zit ik inmiddels zo ver achter. Uh, dan zie ik niks meer van, uh, van, van die echte laatste, laatste 100 meter. Een zegen binnen, Roy Curvers. Gefeliciteerd, ja, dankjewel. En dat was Steven Dalenbouw. Ja, dus met Roy curves. het verhaal gaat hier namelijk dat, dat dat Kevin is bij die valpartij betrokken was. Ja, Misschien zeker, heb dat ik ook geroepen in de finale. Maar dat kan niet zijn dat je dat in al het ja, ja alle drukte en al het uh, gedoe daar aan de finish niet hebt gehoord. Maar het was inderdaad Velers die zich liet uitzakken en Kevin is die vol met zijn schouder tegen Velers opknalt. En Kevin is ja, brokje dynamiet die die kon op de fiets blijven en Velers die schuift onderuit. En Vandaar dus dat Velers hard, echt heel hard tegen de. 70 kilometer per uur reden ze daar op dat stukje ten val kwam. Maar goed, het, hij kwam in ieder geval over de finish en stond vrij snel weer op de benen. Dus laten we hopen dat het meevalt. Ja, de eerste tien hebben we gegeven op de elfde plek trouwens. Matthew Gos, die er dus opnieuw niet aan te pas is gekomen. Ik kijk nog eventjes naar de eerste Nederlander. Oh, dat had ik al gezegd natuurlijk. Dat is Van Poppel, de jongen Van Poppel. Danny Van Poppel op de negende plek. Tom Dumoulin wordt negentiende. Zit dus ook nog redelijk voorin. En Wout Poels gewoon weer tweeëntwintigste. Net voor Christopher Froome die zich dus keurig heeft gehandhaafd. Komen we meteen bij het algemeen klassement. Daar is voor zover ik kan zien in de top 5 in ieder geval... Uh, niks verandert daar. Christopher Froome staat nog steeds aan de leiding. Uh, op 1 minuut en 25 seconden Alejandro. Valverde, dan Bauke Mollema op de derde plek met 1.44 achterstand. Laurens ten Dam vierde 1.50. Zij hebben zich dus gehandhaafd in die lastige finale. Roman Kreuziger op de vijfde plek. Contador zesde. Quintana zevende. Daniel Martin achtste. Joaquim Rodriguez op de negende plek. En op de tiende plek Rui Costa de Portugees in Spaanse dienst. Hij staat daar tiende op 2.45. Wat is het Mooi om te zien hoe die mannen daar eh, elkaar in de armen vallen. Hoe Marcel Kittel wordt gefeliciteerd door zijn ploeggenoten. Het was weer een mooie dag. Zeker voor het Nederlandse wielrenner Argos heeft de tweede etappe zegen binnen. En Marcel Kittel dus. Uh, Bart heeft heel kort. Knap, hè? Ja, knap. Uh, ja. Hij wint nu een sprint met, uh, met alle toppers erbij. Hij klopt uh, Grijpel, Cavendish en Sagan. Ja. Dus alle grote. De eerste keer, ja, een beetje alleen. Maar nu heeft hij dus echt geklopt. Straks na zes praten we uitgebreid na over deze tiende etappe in de Tour. A bientôt, avec Radio tour de France.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 Elke maandag tot en met vrijdag van 8 tot half 9. Radio 1. Radio Rullo. Het nieuws van alle kanten. Meiden, zullen we shoppen in Londen? Goedkope vlucht. Nog een hotelletje erbij? Eenvoudig even vliegwinkelen en je reis kan beginnen.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 Zet koers naar de Middellandse Zee met Holland America Line. Boek nu uw cruise inclusief vlucht en transfer, vanaf 899 euro. Ja, ook Holland America Line boekt u op CruiseTravel.nl. Travel CruiseTravel van ANWB. Exclusieve software voor relatiebeheer en CRM. Archie.